Middernacht het begin van donderdag 25 april. Robert Balters met het NOS Journaal. In Leiden is verwarring over de mogelijke achtergrond van het dreigement om een bloedbad aan te richten op een school in die stad. Een voorval waarna het OM verwijst kan de directeur van de school zich niet herinneren. Het OM zegt dat de verdachte van 18 die in Costa Rica zit en na een vakantie niet is teruggekeerd op de school bij een voorval met een leraar betrokken is geweest.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 De politie pakt minder illegale op dan is afgesproken met het kabinet. Onder het vorige kabinet werd afgesproken dat er vorig jaar 4800 opgepakt moesten worden. Agenten arresteerden er ruim 3500. Dat meldt nieuwsuur op basis van een rapportage van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Politievakbond SCP is niet verwacht, verrast. Volgens voorzitter Van den Kamp heeft de politie te veel andere werkzaamheden. De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu... is vanavond in een ziekenhuis in Kaapstad opgenomen... wegens een hardnekkige infectie, dat melden Zuid-Afrikaanse media. De 81-jarige Tutu kreeg bijna 30 jaar geleden de Nobelprijs voor de vrede... voor zijn strijd tegen het apartheidsbewind in zijn land. Gebruikers van DigiD ondervinden opnieuw problemen. Sinds vanmiddag was het al een tijd lang niet mogelijk... om in te loggen op websites van overheidsdiensten... na een DDoS-aanval die gisteravond begon.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 Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1 en CRV. Luna, Helco span. Goedenacht en van harte welkom bij Casa Luna. Waar we nog een beetje bedust zijn van alle hartverwarmende reacties die we gekregen hebben nadat gisteren bekend werd dat het Huis van de Maan op 1 januari de deuren gaat sluiten. Namens de hele redactie bedank ik iedereen die gereageerd heeft. En omdat we niet iedereen persoonlijk kunnen bedanken, doen we dat morgen via Facebook en via onze site casaluna.ncrv.nl. Al ja, die reacties voelen als een soort vriendschapsbetuiging. Dat is heel mooi om die vriendschappen te merken bij de luisteraars. En die vriendschapsbetuiging komt aan de vooravond van de start van de manifestatie. My friend, my enemy, my society. En dat is een manifestatie over de betekenis van vriendschap, georganiseerd door de Amsterdamse stichting Castrum Peregrini. Manifestatie met de, de, de, de tentoonstellingen, met debatten, met theatervoorstellingen, zoals bijvoorbeeld ook de performance Ons Vertrouwen is Nergens op Gebaseerd van toneelschrijver, regisseur en filosoof Bo Tarenskeen. En hij is vannacht mijn gast in Casa Luna Bo. Goeienacht, fijn dat vrienden. je er bent. Je ben je een man met veel vrienden? Veel vrienden. Uh, ja, ik ben soms verbaasd hoeveel vrienden ik heb, maar ja. Uh... Het is vooral een, een, een kern van hele trouwe mensen die uh, al een paar jaar uh, bij me blijft. Dat mm -hmm. vind ik wel fijn, ja. En waarom ben je daar zo verbaasd over? Uh, oei. Uh, verbaasd. Nou ja, dit is nooit iets... Het is, het is, uh, oh, sorry, ik begin meteen van alles om te gooien. <lacht> het is nooit iets... Uh, nee, ik was vast vroeger wel uh, veel alleen. En, uh, dus, dus, dus het is fijn dat ik nu mensen om me heen heb. Het is niet mijn hele leven vanzelfsprekendheid dat ik uh, omringd ben met zoveel mensen. En hoe kwam dat dan? Dat je vroeger vaker alleen was? Uh, ik wilde het niet. Ik wilde thuis blijven en uh, met, me, met mijn vader met de Lego spelen. En, uh, ik had wel vriendjes, maar dat waren altijd dezelfde. En daarmee speelde ik dan ook met Lego. Ik tekende heel veel. Ik, ik, hield, ik, ik was een beetje bang voor sociale activiteiten. Zo, zo. Uh, ik had heel veel vrienden die dan naar de Grote Beer gingen. En wat was de Grote Beer? Dat was uh, een, een uh, vakantiekamp op Terschelling, geloof ik. En dat was ontzettend leuk. Maar ik... En ik werd altijd meegevraagd. Maar ik durfde dat nooit. Ik, uh, en waar was je dan bang voor? Ik was bang voor de groep. Voor, uh, voor groepen. Voor... Uh, nee, ik, ik weet niet. Ja, dat... dat ik ben, ik ben laatst nagegaan wanneer dat begonnen is. Maar dat is, heb ik volgens mij altijd al gehad. Um, dus ik kan, me, ik kan me niet herinneren dat dat met iets begonnen is of zo. Maar dat, uh, nee, dat, dat, dat vind ik wel jammer dat ik dat nooit gedaan heb. Die vrienden van me die zijn daar nu kampleiders, bijvoorbeeld. Mm -hmm. en, uh, dat, dat, dat klinkt te gek. Nee, ik was heel erg bang om gepest te worden. En dat gebeurde nooit op het grote beer, hoorde ik, maar toch... Maar werd je gepest vroeger? Uh, ja, ik werd... Uh, ik, ik denk niet dat ik objectief opzicht veel gepest werd. Maar subjectief opzicht wel. Wat bedoel je daarmee? Uh, nou, ik denk dat als je, als je het zou optellen... zou het wel meevallen in, in het uh, vergeleken met, uh, met veel kinderen. Maar um, um, dat, dat kwam wel heel erg uh, binnen. Ik was er wel heel erg gevoelig voor. Um, en waar werd je dan mee gepest? Met uh, mijn stem en met mijn gebit. Met je stem en met je gebit? Ja, dus dat als dat allemaal hier zo... Uh... Je hebt naar je gebit kijken. Dat <laughs> was niets bijzonders aan. Nee, er zijn een aantal operaties voor nodig geweest. Maar... Oké. Okay. Maar daar werd je mee gepest. Maakte dat ook dat je vooral graag met Lego speelde? Of was je sowieso een eindselganger? Mm, ik denk... Um, ik denk dat ik sowieso een eindselganger was. Ja... Uh... Ja, tekenen ook veel. Dat is ook iets wat je in je eentje doet. Mm -hmm. um, ja, dat, uh, ik, ik denk dat dat met elkaar te maken had. Dus, dus de mogelijkheden die mij werden geboden. Ga dan lekker naar, naar, naar dat kamp. Ga nou eens meespelen. Ga eens uh, verdomme een keertje voetballen. Ga eens naar de disco. Ook door mijn ouders werd dat heel veel um, a uh, aangedragen eigenlijk, die mogelijkheid. Nee, die, uh, daar ging ik uh, liever niet op in. Nee. Wanneer kantelde dat? Want je zegt, tot mijn verbazing, heb ik sinds een aantal jaren een groep mensen die met mij meegaat. Heb ik vrienden? Ja, nou ja, ik heb. Wanneer kantelde dat. Ik denk um, toen ik naar uh, zo'n beetje, ja, to, toen na de puberteit, zo'n beetje, uh, mijn stem was gezakt, <laughs> ik had een baard in de keel gekregen, ik had het idee dat dat heel erg hielp. Um, en uh, ik, had, uh, opeens, ik ging ook naar een andere middelbare school... waar, waar mensen zaten met, uh, met interesses. En waar je, waar je niet werd gestraft als je uh, je enthousiast over iets uitte. Uh, minder sarcastisch dan de, de andere school, minder blasé. Um, ja, uh, mensen die uh, met interesses en die zichzelf kwetsbaar durfden op te stellen... in die interesses. en Dat was een heel fijn... Uh, fijne... Ja, groep En, en met de universiteit ga je natuurlijk, kom je op een gegeven moment terecht in een groep... die dezelfde interesses heeft, in dit geval filosofie. Um, en die ja, uh, zoiets heeft van, we gaan samen dit doen. En in die tijd, uh, 1999, was filosofie ook nog een beetje... Uh, een hele rare studie om te doen. Het is inmiddels wat populairder geworden. Maar we zaten in het eerste jaar met 100 man of zo, geloof ik. Misschien overdrijf ik, maar er komt het wel qua ervaring op neer. Um, dus dat, dat, dat verbroederde ook heel erg. Dat, um... dat jullie allemaal die wat vreemde studie gekregen hadden. ja, die, die totaal nutteloze, rare... wat we zelf ook nog niet zo goed aan, aan ons of elkaar konden uitleggen... Mm. waarom mm -hmm. we dat nou deden. Maar uh, dat, dat smeden een band of zo. of Dat was een, uh, ja, hoe zeg je dat? En, uh, dat, dat, was per de, dat was per definitie een soort samenzwering. Ja, en binnen die samenzwering konden vriendschappen ontstaan. De, daar ontstonden wel veel vriendschappen, ja. Of daar, daar, dat, dat ging heel snel zo, ja. Um, ja, lang, uh, lang discussiëren in de kroeg met veel whisky. Mm -hmm. En uh, ja, dat het een beetje dezelfde... Op een gegeven moment ben je met mensen met wie je dezelfde taal spreekt. Met, op een middelbare school, ja, dan kies je natuurlijk niet voor je klas. Op universiteit ook niet, maar... Uh, je kiest wel voor een interesse, voor een. In uh, het geval van filosofie is dat ook zoiets wat totaal tegen een, een materieel eigen belang ingaat. In tegenstelling tot economie of rechten. Ik wil niet zeggen dat daar ook geen idealisten zet, zitten, die zitten daar zeker. Maar um, de filosofie, ja, dit, dit, dat, is gewoon, dat is gewoon heel erg raar. Het is een, het is een studie die, die je kiest. Zonder dat je daar een bepaald beroepsperspectief bij hebt ook. Denk ik, het is ook geen studie die inderdaad kiest om later een uh, goede baan te vinden. Nee, die kun niet. je vinden, maar dat is zeker geen uh, kan niet, dus. gegeven. En dat, dat zag je ook meteen in die mensen met wie je ging studeren. Ja, een soort, soort losheid daarin. Het is ook een bepaald soort geestelijke anarchie En, en een, een, een vrijheid in een, uh, ja, een soort vrije mentaliteit. Dat sprak je aan. Ja. Uh, daar heb je je eerste vrienden gemaakt. Maar hoe moeilijk was dat voor je? Want je was een jongen die gepest was. Je was iemand die nogal op zichzelf was eh, daardoor mede. Kostte het jou moeite om mensen het vertrouwen te geven... Eh, dat ze eh, mochten proberen jouw vriend te worden? Ik denk niet dat uh, vriendschap in eerste instantie... of alleen gaat over vertrouwen. In mijn geval... Um, voor mij werkt het zo dat ik juist mensen, uh, ik, uh, mensen die ik spannend vind. De, de, mensen die ik spannend vind, die een beetje tegen mij ingaan. Daarvan denk ik, oh, dat wil, ik zou wel willen dat dat mijn vrienden... Of ik, ik stemde in die tijd, de eerste keer dat ik stemde was de SP, op mijn achttiende. Maar ik had vervolgens voornamelijk hele rechtse vrienden. Die echt aan de, de donkerbruine rechterkant van de VVD zaten. Ja. Omdat ik daar de leukste gesprekken Die vond je spannend. Ja, die vond ik spannend. En uh, een aantal daarvan zijn nog steeds mijn beste vrienden. Dus, en, uh, dus nee, voor mij... Nee, vert, in de eerste instantie vertrouwen. Nou ja, ik, ik ben denk ik nogal argwanend, dus dat is sowieso een onbegonnen... Maar, de, uh... maar hoe, hoe slagen jouw vrienden erin om die argwaan te overwinnen? Jij kiest voor mensen die je spannend vinden, die anders zijn dan jezelf. Mm -hmm. Maar die mensen moeten dus ook de, nog jouw argwaan overwinnen. Want je kunt voor die mensen kiezen, je kunt die mensen interessant vinden. Ja, dat lukt ook niet altijd, maar dan blijft iemand wel mijn vriend. Ik heb vrienden die ik voor geen cent vertrouw. Oh, kan dat? Ja. Kun je vriend zijn met iemand die je, die je voor geen cent vertrouwt? Hoe kan dat dan? Nou ja, dat... Uh even na dat, te denken. Maar. Nee, dat, dat, is, dat, dat zit dan in iets anders. Daar speel je een ander spel mee. Dat gaat dan over een ander soort uitwisseling. En uh, een ander soort... Uh, ja. Ik, ik, het eerste woord wat met te binnen schiet. Ja, toch een soort genot wat je eruit haalt uit dat contact. Een, uh, ja, een intellectueel uh, uitwisseling. Of, en en te, daar, daar zit dan ook daar zit dan ook vaak genoeg intimiteit in. Mm -hmm. Om toch um, ja, dat, dat te hebben... waardoor je kunt zeggen, ja, we zijn vrienden. Is intimiteit wat dat betreft... een belangrijker uh, element van vriendschap voor jou dan vertrouwen? Um, belangrijker? Ja, misschien wel. Maar ik zie intimiteit dan ook als... Um, het, het, het, ik zie intimiteit dan ook niet als uh, samenvallen met iemand... Maar in tegendeel, als um, juist uh, het verschil uitspreken. Voor mij is de. Intimiteit gaat over contact. En contact mm -hmm. heb je alleen uh, wanneer je twee verschillende mensen bent. Wanneer je grenzen hebt. Wanneer je verschillen hebt, contrasten. Wanneer je tegen elkaar in de ogen kunt zeggen en zegt: hoi, ik ben jou niet. Mm -hmm. En dat het universum nog steeds intact blijft. Uh, dat, dat, dat, dat is uh, voor mij intimiteit. De, de, je. Je zult het met me eens zijn dat de meest intieme momenten... die je in vriendschap hebt, waren ruzies. Ja. Waarschijnlijk. En dat je daarna door kan. Dat maar, je als vriend elkaar de waarheid zegt. Maar als je dat kunt, dan is het toch ook sprake van een enorm vertrouwen? Want jij ja. kunt ruzie maken met je vrienden. Klopt. En tegelijkertijd weet je, morgen zijn ze nog steeds mijn vriend. Dat gaat dan volgens mij niet zozeer over vertrouwen in de ander... maar over vertrouwen dat de ander bij blijft. Dat het in de basis goed blijft. Mm -hmm. Ik denk dat dat daarover gaat. Heb je ook vrienden die jouw argwaan wel hebben uh, laten wegsmelten? Ja, dat, dat gebeurt nog steeds. Ja. Dat, dat, dat is een soort eb en vloed. Dus, um, Word je daar beter in? Ik, ik, ik, ik denk het wel, ja. ja. Maar, het helpt dat ik me er bewust van ben. <laughs> dat helpt al. Bij het aangaan van vriendschappen? Ja, wanneer ga je vriendschap aan? Uh, dat, dat weet je niet. Of, of ik weet dat eigenlijk wel altijd. Als ik, ik, um, ik, ik heb heel vaak gehad dat ik iemand ontmoet en ik dacht, met jou word ik een vriend. En gebeurde dat dan ook? Ja. En waar zie je dat dan aan? Waar merk je dat dan aan? Het, Want je, je komt natuurlijk veel mensen tegen in je leven. Ja. En de meesten die, die, ja, die spreek je een keer en die zie je nooit meer. Of je komt die nog eens zwaaglijk tegen in de kroeg inderdaad. Mm -hmm. Maar hoe zie jij aan iemand dat kan een vriend worden? Um, nou, ik zie dat niet, maar dat, dat, dat is een bepaalde... Dat ja, voel je. Dat, dat is voel je. Dat is, dat, is, dat is absoluut een soort erotiek. En dat heeft uh, in mijn geval niks met uh, homoseksualiteit te maken. Want dat, ik, die gevoelens heb ik niet. Maar dat is wel erotiek. Het is dus ook niet seksualiteit. Maar een soort. Iets wat je, erotiek is iets wat je niet kan bereiken. En die ander die heeft dat. Maar je wilt dat dan wel achterkomen. Of. Um, daar valt iets te ontdekken. Hmm. Of da da dat is prikkelend of spannend. Maar je zult het nooit helemaal vinden. Want als je het ja, helemaal gaat doen, dan wordt het seks. En samenvallen en symbiose. Of in het ergste geval, dus geen contact meer. Hmm. Dus dat contact dat is in eerste instantie erotisch. Maar als er symbiose komt, is er geen contact meer. Nee. Symbiose, dat betekent dat je bent samengevallen. Dat er geen verschil meer is. En als er geen verschil is, is er geen contact. En als er geen contact is, is er geen intimiteit. Maar als je dat, dat zo zegt, dan zit je op de lijn van een filosoof als Nietzsche... die ook uh, vaak wordt aangehaald in een magazine dat verschenen is... van die vriendschapsmanifestatie, De Vriend. Is uh, verschenen in een grote oplaag trouwens, 110.000 exemplaren. Daarin wordt Nietzsche aangehaald, de filosoof, die zegt... eigenlijk is vriendschap een hoger goed dan liefde. Mm. Uh, dat... Uh... Is, is volledig in lijn met wat ik zeg. Ja. <laughs> Omdat, ja, of, ik, ik, ik, ik weet niet, ik ken niet de context waarin hij dit zegt. Um, maar, uh, nou ja, ik, ik denk dat je zowel in liefde als in vriendschap... is het het mooist als je allebei anders kan blijven. Als je allebei uh, autonoom kunt blijven. Is dat in liefde minder snel het geval dan in vriendschap? Nee, in het beste geval niet. In het beste geval is het anders dan in vriendschap. Mm. Ja. Wat het verschil is tussen liefde en vriendschap. Uh, nou ja, dat is natuurlijk. Met vrienden hoef je in principe niet naar bed gelukkig. En uh, dat, dat is ook een soort van buffer. Of dat is een soort. Ja, een soort veilig... Ik kan heel ver gaan met jou. Mm -hmm. Want ik hoef Godsdank niet met je naar bed. Daar ligt de grens. Dat is eigenlijk een soort van... <laughs> maar is het dan voor jou ook moeilijker om vriendschappen met vrouwen aan te gaan? Nee, integendeel. Ik heb altijd meer vrouwensvrienden gehad dan mannen. Het kwam denk ik ook door dat pesten. Omdat dat altijd door mannen gebeurde. Mm -hmm. Door jongens. Um, nee, ik, vond, ik, ik, ik, ik merk ook met vrouwen... Of met meisjes in ieder geval. Ik heb inmiddels wel meer mannenvriendschappen dan vrouwenvriendschappen. Maar je hebt gewoon veel minder gezeik met vrouwen. Nee, ja, is dat zo? Ja, met je hoeft... Je... Terwijl men toch vaak aanneemt dat mannenvriendschappen veel simpeler zijn. Die gaan de kroeg in die gaan ja, staan, dat mannen ondernemen. tussen mannen. Absoluut, dat is mannen tussen mannen. Daar heb, geen, daar heb je geen venijn. Die kunnen elkaar een compliment maken. Dus, uh, heel, heel eenvoudig. En vrouwen met vrouwen, daar, daar zit nog wel wat venijn tussen soms. Oei, oei, oei, oei, oei jongens, dat is wel heel moeilijk. Ja, nee, wat je daar ziet. Nee, dat weet ik niet. Daar kan ik verder niks over zeggen. Maar, maar wat is voor jou dan het verschil tussen een vriendschap met een man en uh, een vriendschap met een vrouw? Mm. Uh. Ja, ik weet niet. Het, het, is, het is ook. Ja, ik, ik, dat, dat weet ik niet wat dat is. Of daar, daar heb ik. Want daarin in een vriendschap met een vrouw zou die buffer nee. makkelijker weg kunnen vallen. Waar ik net over had. Mm. Ja, nee, ik heb daar nooit. Ja, ik heb er één keer last van gehad, maar dat is één keer gebeurd. En. Uh, sindsdien heb ik daar. Nee, heb ik die gevoelens ook niet met, met, met vrouwen, vriendschappen. Ook daar zit die buffer. Ja. Je bent mijn vriend, maar ik hoef niet met je naar bed. Gelukkig. Dat nee, heb je ja. Mooi samengevat. Vriendschap. Het is, het is een prachtig thema. Dat, dat blijkt nu ook al. Uh, om over te filosoferen. Uh, dat gebeurt ook uitgebreid tijdens die manifestatie die morgen van start gaat in Amsterdam. My Friend, My Enemy, My Society. Georganiseerd door een culturele stichting, die heet Castrum Perigrini. Vorig jaar ben je een tijdje adviseur van die stichting geweest. Wat voor stichting is dat precies? Uh, nou, ik ben, ik ben niet echt adviseur geweest. Ik heb, ik heb meer met uh, um, heel even gesprekken gehad. En toen hebben ze me gevraagd of ik uh, mijn voorstelling die ook aan het maken was. Um, binnen hun manifestatie wilden doorontwikkelen... en, en ook onder, in hun kader wilden spelen, wat mm -hmm. ik heel graag deed. Ja, en, daar gaan we het straks over hebben ja. over die voorstelling... die in mei te zien is in de Bellevue in Amsterdam. Precies. Um, Marcassem Peregrini, uh, dat is wel een mooi verhaal. Dat was in, de, in de Tweede Wereldoorlog was dat een, uh, een onderduikadres... voor gevluchte kunstenaars. En Dat was van uh, een vrouw die nu nog steeds leeft, die is net honderd geworden mevrouw Giselle Dailly, de weduwe van de Eerste Naoorlogse burgemeester Dailly. Van Amsterdam. Van Amsterdam, mm -hmm. ja. Um, en dat was, was een uitgeverij, Kasten Peregrini. En sinds een paar jaar, drie jaar geloof ik, is het een cultureel centrum geworden. Uh, wat op basis van de onderduikwaarden, uh, en dat zijn vrijheid, geloof, uit mijn hoofd vrijheid... Um, cultuur. Dus, want die mensen, die kunstenaars... die waren ondergedoken... die hadden hun gesprekken, hun, hun, hun werk, hun kunst... Uh, om niet aan eenzaamheid kapot te gaan. Uh -huh, uh -huh. Dat heeft hun leven gered, mentaal. En derde waarde... Uh, vriendschap, vertrouwen. Uh, dus die drie waarden... die deze groep... maar kun je ook voor de groep... de wereld uh, gelden... bijeenhoudt en redt... En voet en uh, bewaakt. Ja, want daar ook vriendschap als thema van deze manifestatie. Precies. Voor hen een van die onderduikwaarden. Ja. Ze pakken het grootste aan. Hè? Veel programma, punten, ja, lezingen, debatten, films, programma. tentoonstellingen. En dan dat gratis magazine. De vriend. Mm -hmm. 110.000 exemplaren. Uh, ze hebben grote ambities met, met dit project. Ja. Jouw bijdrage is, je zei het al, een voorstelling: ons vertrouwen is nergens op gebaseerd. Uh, dan hebben we het dan toch wel over vertrouwen. Hè? Uh, wat voor voorstelling is dat? Uh, wat voor voorstelling is dat? Um, wat voor... Ja, dat... Mijn eerste neiging, maar dat is natuurlijk erg flauw, is, is om te zeggen, ja, ik kan het pas zeggen wanneer ik hem gespeeld heb. Of wanneer ik hem speel. Uh, wat voor voorstelling lijkt het te gaan worden? <laughs> uh, ja, het is, is... Nou ja, hoe begonnen is eigenlijk. Uh, misschien is dat handig om dat te vertellen. Um, dat is eigenlijk al een tijdje terug. 2009 is het idee geboren. Uh, toen maakte ik mijn afstudeervoorstelling... voor de Theaterschool Brussel. Ja, Daar heb je gestudeerd. Daar heb ik regie gestudeerd. Um, en dan, dan, daar maakte ik... een voorstelling over... Ja, um, globalisering. En Mijn metafoor voor globalisering... was de hele tijd groepen die uiteenvallen... en... en, en die tot individuen worden, tot atomen, fragmenten, het uiteenvallen van groepen, van de mensen, van naties. Van, nou ja. um, en en nou die voorstelling ging vervolgens over een, een, een enorm gebouw waar mensen voortdurend in de verkeerde zalen terechtkwamen. En dat had ik gemaakt en toen dacht ik, ja, ik heb nu voortdurend, ik, ik schrijf nu over een mislukt contact, over uh, verbroken contact, over problemen met de intimiteit. Um, maar wat is er nou eigenlijk wat ons bijeenhoudt? Wat is die kracht die ons uh, tot een groep, tot een natie... tot een gemeenschap, uh, whatever, maakt? En daar kwam ik meteen vrij intuïtief op. Dat is vertrouwen. En um, als een soort kracht. Uh, sommigen noemen het sociaal kapitaal... maar dat, dat vind ik een beetje, uh, ja, een beetje economisch klinken. Mm -hmm. Dat is ook Fukuyama, geloof ik, die die term gebruikte. Maar... Um, Vertrouwen als een soort paradoxale kracht die mensen bij elkaar houdt. Paradoxaal, omdat het is niks. En vertrouwen is niks? Hoe bedoel je? Letterlijk niks. Het is niets. Het is... Vertrouwen is niet... Uh, um... Je kunt het niet vastpakken, je kunt het niet, je kunt het niet zien. aanwijzen. Je kunt het niet zien, je kunt het niet vastpakken. Nou, Dat geldt natuurlijk voor zoveel concepten. Dat geldt ook voor tijd en ruimte. Maar ja, vertrouwen... Um... Het is, het is niet het tegenovergestelde van wantrouwen... maar vertrouwen is het tegenovergestelde van controle. Controle is ingrijpen, vastgrijpen, um, iets doen. Vertrouwen is juist het laten, niets doen. Het... Uh, het, het uh... Overlaten, nee, dat is misschien niet het goede woord... maar in ieder geval het laten. Nee, je, je niet schrijf, ingrijpen. Je schrijft in het uh, tijdschrift De Vriend... Uh, in een column die je wijdt aan de voorstelling... bijvoorbeeld over het feit dat je in een vliegtuig stapt... dat je een kaartje koopt voor het vliegtuig... dat je gaat zitten, dat je niet onmiddellijk naar de cockpit rent... om je ermee te gaan bemoeien. Dat is vertrouwen. Daar, maar waarin heb je dan eigenlijk vertrouwen? Daarin, in wat jij en ik net noemde... Uh, daarin uitzicht het vertrouwen. Daarin kun je het vertrouwen aanwijzen. Maar... Dat wij dit gesprek gewoon beginnen zonder daar nadere afspraken over te maken, dat is ook een vorm van vertrouwen wat je niet kunt benoemen. Daar, daar zit, speelt allerlei vormen van vertrouwen mee. Die, die, die, ja, dat kun je allemaal niet benoemen. Omdat het dat heel veel, ja, als iets vanzelfsprekend is, dan spreekt het vanzelf en dan is het heel moeilijk om het uh, te benoemen. Maar ja, uh, dat, dat, zit, dat zit overal. Ja, daarom ook die titel dan. Hè. Ons vertrouwen is nergens op gebaseerd. Tegelijkertijd is vertrouwen dus de bindende kracht. Mm -hmm. ja. Dat lijkt een, een, een tegenstelling. Ja, dat, uh, dat is het ook. Ik, ik, ik noem het ook um, in, die, in die tekst uh, Noem ik vertrouwen, noem ik een niets als voorwaarde voor iets. Een, um, dus. Je, je moet je heel vaak moet je jezelf terugtrekken op dat er iets kan gebeuren. Ja, dat is de paradox. Ja, dat is een paradox. Maar een paradox die ook voor problemen zorgt. Want je zegt, hè, vertrouwen is nodig om, om, om groepen bij elkaar te houden. Maar groepen vallen uit elkaar. Als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar uh, het Europa-ideaal... om maar eens een voorbeeld te noemen... Mm -hmm. dat, dat verbrokkelt op dit moment... Uh, terwijl de ideeën achter uh, die Europese gedachten natuurlijk nog even, even uh, uh, belangrijk zijn. Mm. Maar het vertrouwen in Europa verbrokkelt. En we willen mm. weer uh, uh, van onszelf zijn. Mm -hmm. uh, gaat het dan mis met dat vertrouwen? Uh, ja. Geloven we niet meer voldoende in, de, in dat begrip vertrouwen? Dan heb je het nu over... Ja, wat... Hangt ervan, je hebt het nu over het vertrouwen in Europa. Nou, dus. ja, bijvoorbeeld. Ja, want, ver, want je had, je had vertrouwen, vertrouwen een... in vertrouwen, dat is... Je, je hebt verschillende vormen van vertrouwen ja, natuurlijk. Ja. Uh, tussen geliefde en, en tussen burger en zijn vertegenwoordiger. En omdat je net zei dat je die voorstelling ging maken... omdat je zag dat allerlei groepen uit elkaar vielen... dat, mm. dat, dat, dat, dat mensen uh, uh, eerder uit elkaar gingen leven dan bij elkaar gingen mm. leven. Ik moest meteen aan dat, dat Europa begrip denken toen ik dat las. Ja, precies. Nou, toevallig... Dat Europa-thema heeft volgens mij heel erg te maken met... Uh, we hadden het net over contact en intimiteit. Dat kan er alleen zijn als er verschillen zijn tussen mensen. Um, ik denk dat dat vertrouwen in Europa heel erg is weggevallen... omdat er uh, in het discours niet genoeg aandacht is... en respect voor of erkenning voor het, uh, het verlangen naar verschil. Naar, contact, naar contrast en dus naar contact. Um, mensen worden... Ik denk dat mensen het gevoel hebben dat ze gedwongen worden zich te binden. en uh, Kijk, bij het woord binden denk ik meteen aan een soep... waar je een aardappel in gooit. Vervolgens gaat iedere hap, smaakt hetzelfde. Als je die aardappel weglaat, als je die soep niet bindt... Nou, dan smaakt de ene hap naar uh, hey, prei en champignon. Volgende mm. hap proef je sambal en, en, en tauge. En die smaken gaan een bepaalde chemie met elkaar aan. Dat is ontmoeting, dat is spannend, dat is chemie. Ik denk dat die aardappel um, voor veel mensen um, in het verkeerde keel gaat schieten. in ieder geval de indruk dat, het, um, dat, dat, dat we één moeten zijn. Um, en ik denk dat dat veel verzet oproept en wantrouwen. En um, dat mensen ja, behoefte hebben aan grenzen, aan, aan, aan die verschillen. Want die verschillen, dat, dat is de voorwaarde voor identiteit. Maar heeft dat dan ook wel met controle te maken? Want je zei net, vertrouwen is eigenlijk het ontbreken van controle. Mm. Uh, heeft het er ook mee te maken dat we dat Europa niet kunnen controleren... omdat we het niet kennen of omdat we er geen grip op kunnen krijgen? Mm -hmm. En dat we het gevoel uh, kwijtraken dat we ons eigen leven kunnen controleren? Terwijl je dat misschien binnen het begrip Nederland nog wel kunt? Nou, dat is wel interessant, want je, uh, je zou kunnen zeggen inderdaad... Uh, er wordt nu gesproken van een vertrouwenscrisis... wat, wat natuurlijk veel te algemeen is. Ja, maar, maatschappelijke vertrouwenscrisis. Ja, van allerlei vertrouwenscrisis. Wat, wat veel te algemeen is natuurlijk, maar wel leuk om over, over door te filosoferen. Maar um, je, zou, je zou veel beter kunnen zeggen... we zitten in een controlecrisis, we zitten in een, we zitten in een soort misverstand... dat we over allerlei dingen controle kunnen hebben, wat helemaal niet zo is. Um, nou, dat eigenlijk. Maar hoe kun je dat veranderen? Hoe kun je mensen duidelijk maken dat het geen zin heeft... om controle over zaken te houden, terwijl daar eigenlijk wel behoefte aan is? Nou, ik denk niet dat. Um, dat, dat, is, dat is iets voor. Dat is iets voor theologen, denk ik. Die, uh, dat offensief. Uh, we, we, ja, want. Kijk, het, het, wat we vroeger het lot noemden. Het mm -hmm. berust in het lot. Is nu vervangen door verzekeringsmaatschappijen. Dus dat lot dat is, dat is omgezet in. Ja. In, in, in, uh, in uh, verzekeringspakketten. Maar. Um, ik, ik denk wat het vertrouwen, wat heel erg belangrijk is voor uh, vertrouwen, is um, uh, als je dat, dat, dat is een cliché, maar het klopt wel, als je een duidelijk verhaal hebt waar mensen zich mee kunnen identificeren. Een verhaal wat per definitie simplificeert, een verhaal is een representatie en een representatie is iets als iets anders, iets wat kleiner is, wat, wat minder complex is. Maar ik denk. Uh, ja, dat, dat uh, het, het terugbrengen van complexiteit uh, heel belangrijk is... Uh, voor, het, voor het weer herstellen of voor het oproepen van vertrouwen. Dat je weet, we, we zitten, we hangen, we kunnen in dit verhaal hangen. En dat uh, daar mag best een soort van demagogie in zitten, wat mij betreft. Maar uh, ja, dat mensen een beetje ergens in kunnen hangen... en niet het idee hebben dat ze uh, gecontroleerd worden... door uh, talloze uh, technologische, economische uh, problematieken en procedures. Wat natuurlijk zo is. Mm -hmm. Maar um, je moet niet in dat discours gaan zitten als politicus. Mensen, van... De burger moet weten bij welk verhaal hij of zij past... Je moet een verhaal van welk horen... Van onderdeel waar... hij of zij deel uitmaakt. Van welk verhaal hij of zij deel uitmaakt. Precies, daar kun je toe verhouden. Dan kun je altijd nog zeggen, nou, dat is niet mijn verhaal. Maar dan heb je iets waartoe je je kan verhouden. Ja. Hoe zit dat in, in persoonlijke relaties, in vriendschappen bijvoorbeeld... die verhouding tussen vertrouwen en controle? In vriendschappen? Mm -hmm. Uh, wat doe je met die vraag? Nou ja, over dat, dat uh, contrast. Hè? Vertrouwen en controle. Mm -hmm. uh, vertrouwen is het loslaten van controle. Gebeurt dat in vriendschappen ook? Krijg je dan pas een goede vriendschap? Als je die controle loslaat? Uh, weet ik niet. Ik ben een enorme control freak, maar ik heb wel hele goede vrienden. <laughs> en goede en, en fijne vriendschappen. Um, ik weet niet of dat een voorwaarde is voor... Maar je laat die controle niet los in die vriendschappen? Mm. Nou, ik ben gewoon ontzettend bang om alleen gelaten te worden. Dus er zit altijd controle in, en inderdaad. Maar ja... Hmm. De mooiste vriendschap is ook de vriendschap waar je blind op kunt vertrouwen. Zonder dat je Klopt. aan voorwaarden hoeft te voldoen. Of zonder dat je hoeft te checken, belt hij wel genoeg? Of uh, laat hij wel dat genoeg het... van zich horen? Ja, nee, ik denk dat je gelijk hebt dat heel veel vriendschappen of liefdes ook... stranden op, een, een, op deze controledrang... Uh, een controle die bijvoorbeeld gaat over van uh, ga niet weg. Of uh, uh, zit je achter mijn rug te praten. Of wat, wat. ben je liever bij die anderen, dat, dat, dat, dat die onzin. Uh, ja, als je dat kan laten. Als je gewoon elkaar kan laten. Uh, ja, dat is wel erg belangrijk. Waar gaat jouw voorstelling vooral over? Over het grote maatschappelijke verhaal? Of er over dit kleine intieme verhaal tussen mensen onderling? Nou ja, het is... Het is ook heel erg geboren uh, de wil om deze voorstelling te maken. Om, uh, omdat ik vond dat, er, dat deze term vertrouwen... die nu een aantal jaren voortdurend overal um, terugkomt... wanneer de ambulancepersoneel in elkaar wordt geslagen... Mm -hmm. wanneer er een, een groot nee tegen de EU wordt uitgesproken... Uh, al die gevallen, uh, heeft men het over de vertrouwenscrisis. En... Um, wat er gebeurt met die termen, die belangrijke fundamentele concepten zoals vertrouwen, wat het is ook gebeurd met conservatisme, het is gebeurd met solidariteit. Als, je, als iedereen die term voortdurend uh, zo makkelijk gebruikt, dan, dan gaat die slijten en dan uh, holt die uit. En dan, uh, dan ben je ook als, als politicus, als volksvertegenwoordiger of als filosoof, whatever. Je, je, je, je belichaamt niet meer, je incorporeert niet meer de woorden die je spreekt. Je, zit niet meer, je, je hebt geen contact meer met de woorden die je gebruikt, die essentiële begrippen. Dus je, hoe denk je dat je publiek of uh, je stemmers zich nog uh, je, je kunnen begrijpen... als je het over, over zoiets als vertrouwen hebt? Dus eigenlijk wil je proberen dat begrip vertrouwen in jouw voorstelling uh, weer, Ik wil er helemaal in gaan, gaan, gaan laden? Ik wil er helemaal in gaan zitten, ja. En, en daar helemaal uh, uh, en Dan op beide fronten in de, in de grote verhalen, maar ook in de kleine verhalen. Ja, via, maar, maar uh, ja, op, op, op een, uh, ja, op een heel associatieve manier eigenlijk. performance noem je de voorstelling ook. Ja. Praten we praten straks verder over, Toen is schrijver, regisseur, filosoof... Binnenkort is de voorstelling, ons vertrouwen is nergens op gebaseerd te zien... tijdens de vriendschapsmanifestatie My Friend, My Enemy, My Society. Die gaat morgen van start in Amsterdam. En BO, je hebt muziek eh, meegenomen? Uh, ja. Dat vragen we altijd aan onze gasten. En jij hebt dat ook gedaan. Uh, muziek die op je uh, iPod staat volgens mij. Of mijn iPhone. Op je iPhone zelf. Yeah. Ach, je bent de man van deze tijd. Absoluut. En um, voordat je op het uh, juiste knopje drukt om het te laten horen... Uh, waar gaan we naar luisteren? Dit is uh, een liedje van uh, het album Lege plaats in de stad... van uh, een goede vriendin van me, Lotte van Dijk. Uh, zij is dichteres, heeft hele mooie poëzie. En uh, hele mooie uh, uh, muziek. En, en uh, tekent ook, fotografeert is dus de film op te noemen. Maar haar, uh, haar liedjes zijn heel mooi. En... Uh, die wil, daar wil ik nu eentje van opzetten. Een liedje van Lotte van Dijk. Druk op de knop, zou ik zeggen, Bo? Wow. Lotte van Dijk, lege plaats in de stad. En het nummer heet Tot Je Neervalt. Je weer valt, vliegens Lotte van Dijk, tot je erbij neervalt. Radio 1, Casa Luna. Helco Span. Dat liedje van Lotte van Dijk werd meegenomen door Bo Tarenskeen. Hij is toneelschrijver, regisseur en filosoof. Morgen gaat in Amsterdam een grote culturele manifestatie... over vriendschap van start. My friends, my enemy, my society. En in het kader daarvan is in mei ook zijn voorstelling uh, te zien... Uh, waar we het net over hadden. Ons vertrouwen is nergens op gebaseerd. Bij die uh, manifestatie hoort... we noemen het al een paar keer dit magazine, De Vriend. En daarin zegt uh, Paul van Torren... en dan gaan we het weer over het verschil tussen liefde en vriendschap hebben... Dat liefde eerder in de buurt komt van een aangename en nuttige vorm van vriendschap... maar niet in de buurt van de hogere vorm ervan. Uh, kun je dat nog een paar keer herhalen? <laughs> ja, het is een filosoof <laughs> die ik citeer. Hè? Liefde <laughs> komt in de buurt van een aangename en nuttige vorm van vriendschap... met uitwisseling van, van diensten, mm -hmm. uh, min of meer. Maar niet in de buurt van die hogere vorm van vriendschap... waar Nietzsche het bijvoorbeeld altijd over gehad heeft. Mm -hmm. En, en, uh, hoe ervaar jij dat? Die, die uitspraak, hoe ervaar je ja? die uitspraak? Uh, ja, dat, dat, dat, dat is iemand die um, dan, dan heel erg uh, het, het, het platonische vriendschapsideaal... heel erg hoog heeft zitten. Dus dat, dat, ik, ik denk wat hij ermee bedoelt is... Um, dat dat geestelijke, mentale, intellectuele uitwisseling... dat dat meer waard is dan, of uh, van een hoger niveau dan... Um, vleeselijke en uh, huiselijke uitwisseling. Nou, maar waar, waar ben jij beter in, in vriendschap of in liefde? <laughs> oh, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik echt niet. Ik, uh, ik, ik vind, ik vind tot, tot nu toe dat het, me allebei, uh, ja, dat het me allebei wel erg goed afgaat. Dat het je goed afgaat, ja, precies. Aristoteles, om nog maar weer zijn wijsgeer te citeren... er komen oh, ja. ook veel filosofen aan het woord hè, tijdens die manifestatie... die heeft gezegd, oh mijn vrienden, vriendschap bestaat niet... Dat heb je misschien vroeger gedacht. Nu heb je vrienden en vriendinnen. Uh, zou je kunnen leven met die gedachte? Dat het niet bestaat. Mm -hmm. Nee, het lijkt me vreselijk. Nee, nee ik zie... Uh, vriendschap bestaat niet. Ik weet niet wat hij daarmee bedoeld zou kunnen hebben. Misschien dat je nooit echt met elkaar in contact kan komen. Misschien dat hij dat ermee, dat hij dat ermee bedoelt. En ik denk dat dat wel een gevoel is wat veel mensen kennen... Uh, dat je nooit echt met iemand contact kunt krijgen. Nooit echt iemand aan kan kijken. Nooit echt iemand kunt zien zonder al je eigen projecties, verlangens, verwachtingen. Snobisme, narcisme. Ja, dat, uh, dus ik denk wel dat die intuïtie klopt. Die intuïtie die klopt, maar je gaat niet zover om te zeggen dat vriendschap niet bestaat. Of zeg je dat alleen maar niet om jezelf uh, te beschermen? Ongetwijfeld. Oh, uh, nee, ik denk dat vriendschap uh, een, uh, een, een, een, een, een beweging is, een proces, een streven, een utopie, iets, iets, iets, iets ideaals wat je voor ogen hebt, waar je voortdurend naartoe beweegt ofzo. Ja, dus dat, dat, is in, uh, dat is in beweging en in ontwikkeling en dat, dat groeit met jou mee. De waarde ligt in het schuchtige pogen. Altijd, sowieso. We praten straks verder met elkaar, Bo. Want jij blijft bij ons ook in het volgende uur. Praten we verder over, over de voorstelling die je gemaakt hebt eigenlijk nog aan het maken bent. Maar we gaan ook uh, praten met luisteraars over vriendschap. En dat natuurlijk naar aanleiding van die manifestatie in Amsterdam. Uh, we zijn benieuwd naar uw verhalen over vriendschap. Wie is bijvoorbeeld uw beste vriend of vriendin en waarom? En uh, Is er ook een bijzondere vriendschap die u uh, onderhoudt? Is er wel eens een vriendschap misgelopen? Hoe kwam dat dan? Dat zijn de vragen die we u graag willen stellen. Bob, heb jij nog vragen voor de luisteraar als het over vriendschap gaat? Is er nog iets waar jij heel benieuwd naar bent? Ja, ik ben wel benieuwd of, of de luisteraar het eens is met mijn definitie van intimiteit. Namelijk dat dat niet gaat over met iemand samenvallen... maar dat dat gaat over uh, iemand ontmoeten en uh, contact maken. Ook die verhalen willen we graag weten. 0800-1121, dat is ons gratis telefoonnummer. B mailen, dat kan dan weer naar kazaluna uit kazaluna uit en twitteren kan met hashtag kazaluna. Nu hier op Radio 1, een nieuwe aflevering van het hoorspel De Spin. En dan bent u zo dadelijk na het NOS-journaal van 1 uur weer van harte welkom in ons Huis van de Maan. Graag tot zo.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 zie wel en wat mag ze niet bij het opsporen van criminele korms aflevering 8 de kamer wil zelfs een parlementair de reactie van Armin Zeg jij fuck? En die fucking auto voor jou. Wat is daarmee? Oh, wat is daarmee? Die is onverzekerd. Ja, en? Ech. En je hebt geen belasting betaald. En daar maak jij je druk over? Ach jongen, de politie. De politie maakt zich daar druk om. Is dat zo? Maakt de politie zich daar druk om? Die jongen, mijn chauffeur, die zit vast. En dan maar hopen dat die smeren ze die hash niet hebben ontdekt. Luister eens, jij reed erachter, toch? Moest dat niet dan? Wie zei dat ik erachter moest rijden? Dat was jij, toch? Je hoort te weten dat je ervoor moet rijden. Hoezo? Ja, hoezo? Dan zie je de problemen aankomen. Als ze die 500 kilo vinden, vriend, dan is dat jouw fout. Ja, Je hebt beesten die vreten en beesten die gevreten worden. En dan heb je nog de beesten die toekijken. Maar dat Armin Oost Sherman zou opvreten... Heb je er ook eentje voor mij? Dat kan ik echt niet toelaten. Zo, Ook jij weer voor de verandering? Mevrouw Wolfers. Hoi. Hoi. Heren, dit ziet er somber uit zoals jullie erbij zitten. Dat is het ook. Mijn informant zit in de problemen. Ik heb begrepen dat er een jonge chauffeur van de weg is gehaald. Zijn chauffeur, ja. Nou, stom toeval. Routineonderzoek van de verkeerspolitie. Hij moet als een sodemuter op vrije voeten. Dan uh, weten wij allemaal zijn naam. Nou, dat moet dan maar. Het is niet mijn informant zelf, dus... Uh... Hoe heet hij? Regilio. Regilio Vrede. God, wat een mooie naam hebben ze toch, onze landgenoten van overzee. Nou, Jacqueline is ook een mooie naam. Ja. Nou, wietse, dat wordt al wat minder. Even serieus graag. De vraag is wat er met mijn informant gaat gebeuren. Hoezo? Die zit toch niet vast? Nou, wat dacht je dat de reactie van de Arme Oost zal zijn als hij hoort dat hij kan fluiten naar de door hem voorgefinancierde 500 kilo hash? Hebben onze collega's die hash gevonden? Nog niet, maar zelfs als ze blind zijn, zullen ze die 500 kilo vroeg of later wel vinden. Dit zou wel eens het einde kunnen zijn van ons onderzoek. Nou, ik mag hopen van niet. Hallo? Mijn informant is zijn leven niet zeker. Dat is op dit moment net even belangrijker, ja? Zeg, luister eens. Zeggen we geen goede dag meer? Ik heb niet uh, zoveel tijd. Ik wou net zeggen, laten we het kort houden. Ik begrijp dat jij Saskia toestemming hebt gegeven... naar die wedstrijd te gaan van dat, uh, van dat meisje... Nora. Wat? Nora heet ze, haar sparringpartner. J jij weet heel goed dat ik niet wil dat ze naar dat soort wedstrijden gaat. Ik begrijp niet waar je je zo druk om maakt. Ik ga zelf mee. Uh, Saskia loopt over jou heen. <laughs> oh. Je kent oh. het toch. Je geeft er één vinger en ze neemt je hele hand, dus Wat ik wil... Oh, oh stil eens. Ik oh, wil... Oh, stil to... oh, even, stil Radio 1 de Amsterdamse politie heeft bij een routinecontrole 500 kilo hars ontdekt. Kut! De lading is gevuld. Saskia! Van... Schiet een beetje op! Hallo? Waren, Waren wij uitgepraat? Oh, hebben we opeens tijd dan? Schitterend hoor. Hm? Met je goede smaak is nog niets mis. Dat ik ooit nog aan de herengracht zou komen te zitten. <laughs> Zie je hoe dat licht daar tussen die daken valt? Zeg Helga. Ja? Moet je horen. Ik heb hmm? wat nare dingen tegen je gezegd. Ach, begin je daar nu weer over. Dat hoeft toch niet. Ja, ik had het niet moeten doen. Je hebt je excuses gemaakt, William. Dan moet je niet meer blijven doorgaan. Dan wordt het zo... Uh, verdund. <laughs> had ik al gezegd dat jij de enige vrouw bent, wereldwijd... die ik een sieraad durf te geven? Waar wil jij heen, William? Zou je dit kleinoot van me willen aannemen? Oh, wat een prachtige broche. Dat was echt niet nodig. Jawel. Om het te bezegelen. Ik, ik word er helemaal verlegen van. Hmm. God, ze gunnen je ook geen moment rustig. maar Ik, ik, ik doe het even Willem. Kom binnen. Ik hoop niet dat ik stoor. Nee, nee, nee. Ik ben ook zo weer weg. Maar ik moet weten hoe het staat met het prospectus, William. Daar is nu echt haast. Maak je geen zorgen. Ik regel dat. Is er iets? Nee. Wat moet er zijn dan? Nou, je kijkt of er iets is. Goede politieman ben jij, zeg. Hij ziet dingen. Maar wat? Nee, wat zie je? We hebben koppels en oorwurm. Ja, ik kwam een paar collega's uit Amsterdam tegen. Krijg je vanzelf zo'n kop? Ze hebben me ingevreven dat ze 500 kilo van de straat hebben geplukt. En wat had ik de afgelopen twee jaar binnengeharkt? Vijf kilo ja, van die twee klanken. van Pepje en Kokkie. Ja, het zou ook moeilijk zijn geweest om die 500 kilo niet te vinden. Heren, zo zeg, wat een geladen sfeer hangt hier. Heb je nieuws over Rigilio? Ja, gelukkig heeft hij verklaard niets te weten over die hash. Hij wist er niets van. Hij moest de auto voor een vriend ergens naartoe brengen en de naam van die vriend durft hij niet te noemen omdat hij zichzelf daarmee in gevaar zou brengen. Oh. Oh, slimme jongen. Ja, ik heb aan een paar touwtjes getrokken. Morgen loopt hij weer vrij rond. En de Amsterdamse recherche? Ik heb geregeld dat het RGM het onderzoek overneemt. Het trek maar aan het touwtje en de lucht wordt fris. De lucht wordt fris. De lucht wordt fris. Het trek maar aan het touwtje en de lucht wordt fris. <laughs> Hey, mooie Antilliaanse jongen. Ben jij ergens op uit? Ja. Is er iets dat jou noopt mijn etnische achtergrond erbij te halen? Noopt? Ja, is anders een goed Nederlands woord, hoor. Dus kom op, wat noopt jou mij een Antilliaanse jongen te noemen? <laughs> Moet je zien. Mijn nagels. Wauw. Wow. <laughs> Als je die straks maar niet in mijn rug gaat zetten, hè? Parelmoer. Ik was vanmiddag bij die nieuwe zaak in de stad. Het is niet zomaar een studio, hè? Oh. Het zijn echt topstylisten. Moet je kijken wat ze allemaal aanbieden? Zo? Als ik ooit nog mijn eigen studio begin, dan moet het er zo uitzien. Ja, dat heb ik. Jij? Ah, nee, dank je. Dat is goeie poepoe, hoor. Ja, sorry, dus je straks. Ik moet nog even wat doen. Nee. Ja, ik moet naar het bureau. Krijg je ervan als je met straatkoffies werkt? Sherman Cordelia, mijn nobele strijder. Ik hey, ben je niet blij dat Rigilio vandaag gaat. Ja, natuurlijk ben ik blij. Dat is een pissig. Ik maak me zorgen om Armin Oost. Hebben jullie er niet gehoord dat die lading hasjes gevonden? Oost zal in ieder geval denken dat je te vertrouwen bent. Hè? Dat je niet voor de politie werkt. Gelukkig bij een ongeluk. Ben je altijd zo goed gelovig? Weet je wat ik denk? Nou. Dat we niet moeten afwachten. Oost vertrouwt je nu door en door. En daarom moet je contact met hem zoeken. En hem vragen hoe hij de zaak wil afhandelen. Ik weet hoe Armin Oost dingen afhandelt. Er zijn mensen levend bij hem naar binnen gegaan. En toen ze waren afgehandeld... We ze met de voeten vooruit naar buiten gedragen. We zullen de zaak goed in de gaten houden. Beloof ik je. Test, test, test. Horen jullie me? Ja, oké, okay, we horen je. Okay. Als je het horen kan noemen. We moeten nog wel een codewoord afspreken. Hoe zou dat dan? Nou, of als het misgaat. Zwaardvis, hè? Eh? Ja, als het mis dreigt te gaan. En dan zeg jij. Zwaardvis. Hé, hey, wat dacht je man? Dit gaat niet goed. Of help. We houden de boel in de gaten. Wie? Jij met die collega Panje? Met z'n tweeën? Nee, we nemen een heel team mee. We zijn in de buurt. Ja, als het misgaat, grijpen we meteen in en pakken we Oost op. Mon doumentendre, mon merveilleux. De l'eau est de Je t'aime encore, Je... Hij is dan God klaar, zeg. Ik weet het, ik weet het. Het is in ieder geval zonde van de kwaliteiten van onze gegaan. Hoeveel kan dat nou kosten, nieuwe zendertjes? Nou, meer dan ons budget. Toestaat staat iets, man. Ik kies te drinken aan, ben de vriend? Nee zeg, stel ik niet op thuis. Ja, goed. Is... Wat wil je? Een blue curaçao? Nee, ik... Heb je geen heimwee? Ja, de laatste tijd wel. Een blue curaçao voor mijn vriend hier en doe mij maar een lekkere koude pils. Ik heb altijd een droge strot van het zee. Zeg, die chauffeur van jou, die pupil. Dat is een heel mooi woord trouwens, hè? Ja. Pupil. Zelf heb ik twee pupillen. In elke oog één. Die zien alles. Maar, eh, <laughs> waar was ik? Mijn chauffeur. Ja, ja, ja. Hoe gaat het daarmee? Een kofferij. Heeft hij een naam genoemd? Nee, tuurlijk niet. Dat loopt dus met de sissen af. En mijn hash? Hoe loopt het nou af met... Even hey, wat krijgen we nou, man? Drink jij je blue niet op? Hoor ons nachtig gaat je nou eens zingen? Is die gozer echt zo dom? Hij vertrouwt Sherman volkomen. Vertrouwen is goed. Wantrouwen is beter. Stil nou eens man. Weet je wat? Je krijgt een spaatje van me. Armin, ja, Benny. Kijk, wat ik. ik een spaatje en nog een biertje. Nou, hm. we hadden het over. Jouw hash. Oh ja, mijn hars. Die is weg. Dat vermoeden had ik al. Dat gaat je geld kosten. <laughs> Hoeveel? Ik zou op die partij minstens vijf ton winst maken. Vijf? Daarbovenop zou ik je eigenlijk een boete moeten laten betalen van vijf ton. Ja. Wie is er dan met het geweldige plan gekomen om de handel in een onverzekerde auto... te Rustig de lulligste niet, dus vraag ik geen heel miljoen, maar slechts een halve. Ah, een spaatje. Een half miljoen? Mooi, mooi. Nou, daar is hij wel even zoet mee, hè? met het wegwerken van die schuld. Wat bedoel je nou? Schurme moet serieus aan het werk, voor Armin en voor ons. Vraag me af of hij dat zelf ook zo ziet. U hoorde onder meer... Hein van der Heijden, Sanne den Hartog en Hajo Bruins. Regie, Chris Bajema en Jeroen Stout. Scenario, Stan Lapinski. Bezoek de website ntr.nl slash spin.